De zoon van dictator Gaddafi werd gisteren, een maand na zijn vaders dood, gevangen genomen. Dat gebeurde in het zuiden van Libië, waar hij onderweg was naar Niger. Het internationaal strafhof heeft gevraagd om de uitlevering van Seif. Hoofdaanklager Moreno Ocampo gaat komende week naar Tripoli in een poging hem uitgeleverd te krijgen. De Libische minister van Justitie heeft al gezegd dat Seif in eigen land de doodstraf kan krijgen. Het weer nevelig en mistig, op veel plaatsen minder dan 200 meter zicht, een minima van min 2 graden... Overdag in het zuiden, zon in het noorden, kans op mist. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VNN 4-7. Goedemorgen, je luistert naar 47 op radio 1 en uh, ja, je hoort het net ook al bij, uh, bij Rashid. Het is echt, ik ging de deur uit. Dat was niet in het nieuws hoor, maar uh, uh, wel het feit dat er enorm veel mist was. Ik ging de deur uit en ik had mijn fiets al buiten staan. Dus ik stap op mijn fiets na, echt waar uh, ik, ik kocht in hand voor ogen zien en het was ook nog eens donker. Dus uh, het was echt, uh, het was uh, moeite om hier te komen. En daarnaast uh, zitten we ook in een andere studio. Ik weet niet of Serenide dat al verteld heeft. Uh, we zitten in een, uh, ja... Normaal gesproken zitten we in een uh, ja, gewoon gezellige, sfeervolle studio... bij de Radio 1-mensen. Dan zitten we ook bij Rachid Finch op de redactie en zo. En dan, uh, dan kunnen we even langslopen. En dan, daar is het lekker, is het warm en da, daar is licht. En, uh, en, uh, en da, daar voelt het gewoon gezellig. En nu zitten we in een ander pand, want er wordt verbouwd bij, uh, bij Radio 1. Dus we kregen vrijdag een mailtje van... ja. Uh, uh, willen jullie dan ergens anders gaan zitten voor die ene keer? Dat kan dan. hè? Dan zet je, de studio gewoon, uh, zet je het studiogeluid gewoon door naar Radio 1. Nou ja, dat moet dan maar. Want uh, ja, dat hij door, uh, door, door, door je gesprekken heen en zo, dat is ook niks natuurlijk. Dus nu zitten we in een, uh, zitten we in een andere studio. Ook helemaal aan de andere kant van, uh, van de stad. En uh, wat een stuk verder fietsen ook was voor mij. En nou, het is hier echt... ja. Het is, ik, ik wil niet zeggen dat het hier ongezellig is, want uh, uh, gelukkig zijn er nog wat leuke mensen verder ook. Maar het pand is echt helemaal leeg. En normaal gesproken zit hier, uh, zit hier de AFRO, de NCV en de KRO. En dat zijn toch best, dat is best een leuke omroepen uh, zijn dat allemaal. Dus die hebben ook wel behoefte aan, uh, aan gezelligheid, zou je zeggen. Maar het, is, het zijn lange gangen en het is hier koud. Ik zit hier gewoon met een sjaal om en een dikke trui aan en nog heb ik het koud. En het is echt. Ja, we zitten dan ergens in een zijhokje van een van die lange gangen. En, uh, en het, het heet hier 31. Zo heet het dan. Het gebouwtje, het dingetje waar we nu zitten heet 31. Dus, uh, dus dat is een beetje de sfeer waar we in zitten. Uh, en verder is het ook nog mistig buiten en donker en vrij fris. Dus uh, gezellig dat je erbij bent op Radio 1 vannacht. We gaan het hebben over Johan Cruijff of Louis van Gaal. Wie ga jij kiezen? Een beetje de vraag. Ik ben benieuwd. Ik ga gewoon even een lijstje bijhouden. Dat doe ik wel eens. En dan uh, schrijf ik gewoon op. Of Louis of Johan. Voor wie stem jij? 0801121. 0801121. Ik heb zelf ook een beetje over nagedacht. Ik ben er nog niet helemaal uit wie ik dan kies. Want ik moet zeggen, ik vind het allebei wel een beetje idioten. Um, ik vind het zo, zo, zo kinderachtig. En ik heb, ik heb een, een kleine theorie bedacht gisteren. Hoe het nou zo mis heeft kunnen gaan bij Ajax. Ik denk dat het volgende aan de hand is. Je hebt een bedrijf. Um, daar zit een bestuurslaag bij. En uh, nou, dan, dan heb je een baas. En die baas die verdient waarschijnlijk het meeste geld. Want het is de baas. Dus, uh, die heeft zichzelf het meeste loon gegeven. Nou, dan heb je, daaronder heb je allemaal mensen die, die werken dan eigenlijk voor hem. Of, of, of die kunnen hem wegstemmen. Maar die verdienen gewoon net iets minder. En daaronder zit weer een laag. En die verdienen ook allemaal weer net iets minder. En daaronder heb je dan uh, de werkpaden, zoals ik. En die verdienen gewoon allemaal veel minder. Nou, dan heb, dus, uh, uh, uh, dan heb je dus een mooie laag met alle mensen. Die verdienen allemaal zo net iets minder dan elkaar. En dan, nou, dat loopt ook allemaal zo op. Nu, bij Ajax, heb je dan mensen. Ja, die verdienen allemaal ja, ik weet niet hoeveel ze verdienen, maakt ook niet zoveel uit... want ze hebben toch allemaal nog 30 miljoen op de bank staan. Ik bedoel, zo'n zo Dennis Bergkamp, die kan natuurlijk zeggen wat hij wil... want die, die hoort, bij de, de, hoort bij de 500 rijkste Nederlanders van uh, Nederland. En Johan Cruijff ook. En Louis van Gaal zal ook wel aardig wat centjes hebben. En uh, uh, Marco van Basten ook. En uh, de, de, de, de broertjes, de boeren ook. Dus die hebben allemaal zoveel geld, dus die kunnen zeggen wat ze willen. En uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi in democratisch en zo, dat zeggen wat je wil. Alleen dan krijg je wel dit soort dingen, dat iedereen maar gewoon tegenin gaat en zo. En dan gewoon gaat zeggen van, ja, allemaal leuk en nadig, uh, Piet. Maar uh, zo gaan we het dus niet doen. En dan zegt Piet, ja hallo, uh, flik jij eens even lekker een eind op joh. Ah, zo heb ik erover nagedacht. Dus ze hebben gewoon te veel geld bij Ajax. En ze zouden eigenlijk um, een hele, gewoon de hele bestuurslaag allemaal moeten ontslaan. En allemaal mensen... ...moeten inhuren die gewoon normale salarissen hebben. Dus dat je gewoon allemaal mensen die gewoon moeten werken voor hun geld... ...en die dan ook gewoon eens even goed nadenken over wat er al moet gaan gebeuren. Goed. Johan Kruijf of Louis Vergaal, eens even kijken. Albert hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Albert. Hey, goedemorgen. Hey. Ik, uh, ik moet... Gaat... Ik, ja, ik moet... Ik, uh, voor alle bellers uh, die bellen... Het is een beetje... Normaal gesproken heb ik mijn eigen kastje... ...dan kan ik ook allemaal mijn eigen dingetjes doen en zo... Dus, uh, maar ik, ik ben geheel in, in jouw handen nu eigenlijk, zeg maar. Zo voelt het een beetje. Alsof jij uh, de leiding hebt. Dus... Uh, ja... Ja? Ja, ik vind gewoon... Uh, Kruip vind ik gewoon uh, beter dan... Uh, qua uitstraling ook, hoor. En qua doen en laat vind ik hem gewoon uh, beter dan Van Gaal. oh ja? Waarom dan? Uh, Van Gaal is gewoon arrogant. En uh, iedere keer als hij uh, geïnterviewd wil worden, is die, uh, ja, vind ik hem niet echt schappelijk. <laughs> uh, Geeft hier ook geen duidelijke antwoorden op, maar kruis ja. Het zijn allebei wel een beetje dezelfde types, maar als ik moet kiezen is het toch kruis Ja, want het zijn wel allebei mannetjes hè, Jan Kruijf en Loeje van Gaal. Ja, dat wel, ja. Ja, ja, ja. ja ik kies Kruijf ook van, uh, ik draag ook die kruis Hij is ook best wel, uh, hij weet ook wel waar hij mee bezig is. Ja, ja. En uh, ja, als ik zo moet overwegen, dan uh, zei het gewoon, want uh, Van Gaal is gewoon arrogant. Ja, ja, ja. Gewoon een zakkenwasser. <laughs> maar goed, hey, zakkenwassers hebben ook wel eens gelijk natuurlijk hè? De? De, de? de zakkenwassers hebben ook wel eens gelijk. Het kan best zijn dat, dat Louis Van Gaal gewoon wel gelijk heeft eigenlijk in wat hij wil veranderen bij Ajax. Ja, het kan wel zo zijn, maar dan moet hij eerst bij zichzelf beginnen vind ik dan. Ja, ja. Dus dat hij ja. eerst, eerst even een stukje, een stukje zelfreflectie. Ja, <laughs> hij moet gewoon een beetje beginnen aan zichzelf. En uh, ja, Cruijff, ik, ik vind ook wel dat Kruijf gelijk heeft. Hij had natuurlijk best wel veel voor het zeggen als lid zijnde. Ja. Uh, het is gewoon een beetje achterom zijn rug gedaan. Ja, heel erg. Hè? Ja, dat is toch echt wel. Ah, je, je, je, ik, zat nog, ik zat laatst nog te denken: je zou maar in een bedrijf werken. Gewoon ja. ook als werk, weet ik veel, je bent, uh, je bent, uh, je bent schoonmaker hè, bij Ajax of, je, of je, je doet de velden. En dan heb je dus een mm -hmm. baas, of gewoon een hele lading bazen, en die, die zo langs elkaar heen, uh, die, die elkaar zo in de maling lopen te nemen. Dan denk ja, je toch ook van ja, wat zijn ze ja. allemaal mee bezig joh, die, uh, die, uh, die, die mensen daar. Ja, ze naaien gewoon de boer joh, wat ja. is het, uh, ik bedoel, achter elkaar zijn rug om. Uh... Dat vind ik, nee, dat vind ik drie keer niks. Nee, nee, nee. Zoals het eraan toe gaat, nu vind ik echt niks. Ben je een beetje een Ajax-fan trouwens? Ja, ik ben wel voor Ajax hoor. Okay, ja. Ja. Ik, ik woon zelf in Osdorp Amsterdam. Ja. Ik ben altijd al een Ajax-fan geweest. Ja, ja Nederland En dan dan... zal het ook wel blijven doen. Ja, ja dan ben je wel echt een Ajax-fan natuurlijk. Als je in, als je in Osdorp woont, dan moet dat eigenlijk ook wel natuurlijk, hè? Ja, het zou natuurlijk schande zijn als je dan ineens voor Feyenoord of Twitch vindt. Ja, dan, kom je dan dat, dat uh, wordt het gevaarlijk als je... Dat moet je niet doen. Dan moet je, dat, dat moet je niet in de wijk doen, nee. Nee, nee, nee Dat nee. klopt. Dag, dankjewel Jeetje Albert. Ik schrijf op. Johan Cruijff uh, heeft één punt op dit moment. Ja, nou. nou dankjewel hè. tot okay, later. Hoi. We gaan naar Paul. Die zit op lijn 3. Goeiedag, Paul. Ik ben nog steeds hoor. Hé, hey, Paul. Hallo. Hoe is het? Ja, goed, hè? ja ik, pak, ik pak even een blaadje hoor, want anders kan ik het niet onthouden. Die waren allemaal, uh, die waren, die waren allemaal op zit. Even kijken hoor. Zo, ik schrijf op. Je, uh, Johan Cruijff 1 en Louis van Gaal 0. Paul, voor wie kies jij? Johan Cruijff of Louis van Gaal? Cruijff. Cruijff ook, ja? Ja. Waarom? Ja, ah, uh, ooit de beste voetballer je kan er niet van gaan, nee, nee, hij was een goede voetballer. Maar hij had ook een beetje een rare man. Hij ja, is een rare man, maar Goeie, goede rare <laughs> man. Ja, dat is waar, ja. Het zijn allebei rare mannen, hè? Ja, dat is waar. Maar Kijk, waarom, waarom kies je dan, is dat dan toch echt alleen dat voetbalgedeelte dat jij zegt van nou, dan kies ik toch voor Cruyff, omdat het zo'n goede voetballer was? Ja, heel weer beroemd, toch? Ja, maar hallo, verhaal ook, die heeft ook Barcelona en, en, oh. en Bayern en zo. Ik kan ook vrij trots zijn. Als je in het buitenland bent, dan weten ze het, het kruif is. Dat is waar. Als je op vakantie gaat, dan zeggen ze wel vaak, oh Nederland, kruif. Zeggen ze dan, kruif, oh, kruif. Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, ik vind, eh, uh, uh, Louis, uh, Louis Gaal is een, uh, ja, trots, hè. Ja, ja, maar... Wel uh, een man die toch ook echt prijzen heeft gewonnen met uh, Ajax, en Kruijff natuurlijk ook wel. Alleen Louis van Gaal, meer recent, hè. Die, heeft de, die heeft natuurlijk de Champions League in 1995 gewonnen, de Wereldbeker '96, de Champions League finale '96, 1996, dat, dat zijn toch wel prestaties wat hij heeft geleverd bij Ajax. Dat klopt, inderdaad. Maar hij heeft me niet zo zover kunnen brengen dat Nederland wereldkampioen wordt. Nee. Nee, Terwijl hij nog de benen zet dat Nederland wereldkampioen werd. Ja. is niet. Ja, nee, dat is waar. Maar ik vraag me wel af als je, uh, of het een goed idee is. Stel, je zit in een bedrijf. Hè. Stel, Ajax is geen Ajax, maar Ajax is, weet ik veel, Shell of zo. En, uh, en het gaat, met Shell gaat het uh, uh, niet zo goed. En uh, ze hebben heel veel schulden en zo. Ik vraag me dan af of er dan een raad van commissaris is die denkt: weet je wat wij moeten doen? Wij moeten voetballers aan de top van ons uh, bedrijf zetten. Dat is misschien, ik weet niet of dat een goed idee is. Misschien moet ze gewoon iemand met verstand van zaken er neerzetten. Ja. ja. Het is maar een proefballonnetje. Over voetbal? Wat zeg je? Verstand van zaken in voetbal? Nou ja, misschien meer, misschien meer verstand van leiding geven in plaats van voetbal. Ik weet niet of dat kan. Want, uh, want het is, ik bedoel, de trainer moet toch verstand hebben van het voetbal, zou je zeggen. Maar uh, de, de, de, de mensen die het bedrijf runnen, die moeten gewoon eigen verstand hebben van, uh, van zaken. Als het om leidinggevende gaat, dan, uh, dan is Louis misschien meer geschikt Ja, yeah, dat dacht ik. Ja, want hij is toch een beetje zo'n zo oh. le, leiderstype. type Ja. ja. Misschien voor opleiding, hè? Ja. Ik, uh, ik zet het toch, Paul, uh, ik zet toch bij N. Kruijf, maar ook bij Louis een streepje achter jouw naam. Vind je ja. dat goed? Ja, hoor. Want ik voel een soort twijfel. Nou, ik bedoel, gezien de capaciteiten... Ja bekijk ja dan uh, moet je voor Louis kiezen ja, ja het is moeilijk Hoewel. hè ja het is moeilijk ja heb je een andere iemand met capaciteiten ja ben jij een beetje een Ajax voetbal uh, of Ajax fan eigenlijk nou ik ben niet zo geheel voetbal ah oké okay. zelf <laughs> ja dat is ook eigenlijk veel gezonder nou ja, ik bedoel ja voor Oranje ben ik wel voor ja precies uiteraard, uiteraard uiteraard maar gewoon echt een club heb je niet echt nee, nee. hoeft ook niet hoor. hoeft ook niet hey Paul dankjewel. Oké. Okay. En het staat nu uh, 2-1 voor kruif. Dus uh, uh, nou ja, misschien dat de stand nog wat uh, veranderd kan worden. Dankjewel, Paul. wel, -1, -1, -1, -1, 1 2 1 We gaan even een lijstje maken. Ben je voor kruif of ben je voor Louis van Gaal? Laat het weten. Louis van Gaal of kruif? 0801121. 1 2 1 Nou,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 Maken. Want uh, dit is wel e echt iets. Uh, moet ik even aan mijn ouders laten zien waar ik nu weer zit. Ik vind het wel grappig. Dan, uh, als ik dan een drie naar mijn ouders toe ga, dan laat ik altijd foto's zien van. Um, nou, weet ik veel hoe hem eruit ziet en zo. Toch altijd wel. Uh, is toch altijd wel. Uh, ja, ik vind het altijd wel bijzonder. Ik was vroeger altijd wel, wel geïnteresseerd in, uh, in media en zo. En ik vond het altijd wel interessant om te zien hoe dan uh, al die studio's waren en zo. Maar waar ik nu toch zit, joh, dat is echt. Uh... Maurice, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, zo. Is dat jouw stem uh, normaal gesproken of uh, heb je een zware avond gehad? Nee, nee, nee. nee. Ik heb iets waar gehaald. Ik ben ah, net klaar met werken. Ah, dus. het valt mee nu ook. Ik dacht heel even van, ik komt daar nou het, maar <laughs> het viel nee, mee. Nee, nee, nee, nee. Want wat, ben je nu pas klaar met werken, hè? Kwart over ik? Ben je nu pas klaar met werken? Ja, ik ben net klaar met werken, ja. Hoe kan dat? Uh, ik werk bij, uh, aan het spoor, dus uh, we waren wat op tijd klaar vanavond. Dus. Oh, oké, okay, oké. Okay. Het was te mistig. En wat heb je dan gedaan? Oh, te mistig, ja. Ja, ja tuurlijk. Je ziet helemaal niks natuurlijk op een gegeven moment meer. Nee, je ziet niks meer, hè. Dus, <laughs> ja, dat is ook ja. grappig. Ja, ja. ja, op een gegeven moment kun je dan niks meer doen. Dat, uh, dan houdt het nee. op inderdaad. Waar -wa -wa was je aan het werk dan? Welk spoor? Wij doen uh, de veiligheid, uh, als de mensen aan het spoor werken, dan doen wij de veiligheidsorganisatie eromheen. Uh, oh, ja. Maar op een gegeven moment is het ook niet meer veilig natuurlijk, als je dan met zoveel mist uh, staat. Dan, dan, dan, bedoel, dan, dan, dan kun je ook, moet je ook eigenlijk gewoon stoppen met werken, omdat het gewoon ook niet meer veilig is. Nee, nee we zien niks meer. Hè, dus dan, ja. kun je goed, uh, dan kun je net zo stoppen. Nou, nou, lekker op tijd naar huis. Ja, daarom. Rest daarom. van de nacht vrij. Uh, ja. um, en toen luisterde je naar Radio 1 en dan was de vraag eigenlijk, Johan Cruijff, of Louis van Gaal? Nou ja, ik, ik zeg maar, nou, je kan geen keuze maken tussen die twee. Nee? Nee, je mag geen keuze maken. Het is appels met pieren vergelijken. Huh. Kijk, Cruijff die, die staat voor, het, uh, voor de voetbalclub Ajax. Mm -hmm. En Louis Vergaard, die, die moet het bedrijf gaan leiden, dus het verschil tussen het bedrijf Ajax en, en de voetbalclub Ajax. Ja, ja kijk, maar, maar, maar Louis Verhaal heeft toch ook wel echt, toch echt een Ajax-hart altijd, dacht ik. Nou, dat, dat, dat zal misschien ook wel. Hij zal misschien, het gaat ook niet om, om, om, om wat voor kleur hart je hebt. Mm -hmm. Het gaat erom, uh, kijk, Johan Kruijf, die is bezig om uh, um, uh, op, de, op de toekomst, dus zeg maar bij het jeugdvoetbal, ja. om, daar, om daar iets neer te zetten. Ja. En dat is, een, dat is een proces wat een aantal jaren gaat duren en dat wil hij nu in werking zetten. Dat, dat is voor, voor, voor de mensen die dat even niet meekrijgen, dat, dat is zeg maar dat hele overkoepelende gebeuren met, met Wim Jonk en met Dennis Bergkamp ja, en ja, met Ronald ja. de Boer en, uh, en Brian Roy, die types die daar zitten er allemaal bij hè? Ja, ja. die heeft hij daar neergezet en die heeft gezegd van nou jongens, die, die, die, die, jullie dragen mijn visie uit en zo wil ik het hebben en ga er maar mee aan de slag. Ja. Kijk, en nu komt Louis Ugaal en die wordt gewoon algemeen directeur. Die gaat over het aankoopbeleid en waarschijnlijk over wat voor plus stoeltjes er in het stadion moeten zitten. Ja. Maar <laughs> daar wil Kruifsnijden helemaal niet mee mooien. Nee, maar waarom, waarom, waarom zegt Johan Kruif dan niet gewoon van: joh, doe me lekker en. Uh, waarom, waarom, waarom kan dat dan niet? Waarom botsen die zo erg? Weet je dat eigenlijk? Waarom hebben die altijd ruzie? Nou ja, die, dat zijn vrienden geweest vroeger. hè. Oh ja? Ja, ja die zijn vrienden geweest. Maar er is schijnbaar in het verleden een keer wat gebeurd. Over dat uh, Louis Vergaal uh, toen de tijd uh, iets uh, priveerd aan een aangelegenheid of zo had. En toen was zou hij bij Kruijff voor visite gaan. En dat heeft hij dus niet afgezegd. En ja, dan, dan, dan, dan wordt Kruijff daar een beetje narrig over. <lacht> en dan weet je zelf wel, iets wat niet uitgesproken wordt, dat blijft doorsudden. Ja. Oh, ja, maar dat is dus eigenlijk de reden dat ze ruzie hebben. Omdat hij dus, omdat, omdat, ja, gewoon heel simpel gezegd, Louis Vergaal is ooit een keertje niet op de verjaardag van Johan Kruijff geweest. Nou ja, niet op een verjaardag of zo. Want het was een keer een afspraak daar of zo. En. en, en hij is daar niet opkomen daar en hij heeft dat schijnbaar niet afgezegd. En daar is Kruijf kwaad over geworden. Ja. En, en dat is nooit uitgesproken. En nee. dat is natuurlijk zijn eigen leven gaan leiden. Kijk, op een gegeven moment, Johan Kruijf zat natuurlijk en bij Ajax en bij Barcelona, wat hij natuurlijk eh, goed gezien is. Nou, op een gegeven moment heb verhaal natuurlijk bij, bij Ajax gezeten. En Kruis was daar een beetje op afgegeven. Nou, toen is hij naar Barcelona gegaan. Nou, da, da, da, daar is natuurlijk ook nog steeds uh, uh, da, da zweeft ook de, de geest van Kruijf rond. Ja, daar moest Johan Kruijf ook niks van weten, dat Louis van zat toen. Op een gegeven nee, moment. Nee, nee, nee dat, daarom ook zo. Maar kijk, en dat is op een gegeven moment eigen leven. Maar die twee die zullen in principe precies heus wel goed kunnen, kunnen samenwerken. Maar alleen uh, Johan Cruijff, die wil zeggen: dus niet bemoeden, met, bemoeien met de algehele leiding van het, van het bedrijf. Nee. Nou, dan, maar dan denk ik uh, persoonlijk van, nou ja, dan doet Louis de algehele leiding. En dan ja. doet uh, Johan Kruijf de, de, de voetbalkant. Ja, gelost. Nou. Als je, als je die twee nou voor los van elkaar gaat zien, ja. zouden die twee in principe goed kunnen samenwerken. Ja. Maar, ja. Nee, maar iedereen, iedereen heeft natuurlijk een mening over Jon Kruif, dat je nou overal bent bemoeit. En dat valt reuze mee. Die man is buitengewoon in tegen. Ja? ja, die man die zegt gewoon van ik wil, ik, ik wil, wil nu mijn nek uitsteken, ik zit in die Raad van Commissarissen. Had je ook veel liever niet gedaan. Hij had gewoon veel liever adviseur willen blijven gewoon op de zijlijn ja. en, en, en bepaalde jongens daar neerzetten en die zijn visie uit kunnen dragen. Maar hij moest eigenlijk wel, omdat het nu, ja, het werd een beetje van hem gevraagd en van hem verwacht dat hij nu even wat, ja. wat, wat, wat meer deed dan alleen maar adviseren, toch? Ja, ja, ja. hij heeft op een gegeven moment, uh, hij heeft, uh, toen na die wedstrijd uh, tegen Real Madrid, dat ze toen uh, van van het veld afgespeeld zijn, toen heeft hij daar commentaar op gegeven in zijn column in de Telegraaf. Ja. En toen is dat natuurlijk een eigen leven gaan, gaan, gaan worden. En, en hij heeft toen gezegd: van, Nou, oké, okay, ik ga nu mijn nek uitsteken. Ik ga nu weer proberen de club te helpen. Maar ik denk dan nu: kijk, nu zit. Uh, is, is hij, hij is uh, plat gezicht, hij is gewoon genaaid hè, door, uh, door zijn collega's uit, ja, ja. uit, uit, uit de raad van Commissarissen. Ik denk hij, dan, is meest, hij, is, hij is nog het meest genaaid door meneer Davis. Ja, die, uh, dat is Edgar Davis, of Edward Davis, zoals hij hem noemt. En, ja. uh, uh, um, en, en die heeft eigenlijk contact genomen, opgenomen hè, met Louis Vergaal. Ja, die heeft contact opgenomen met Louis Vergaal. Nou ja, Louis Vergaal heeft, geloof ik, een paar maanden geleden nog gezegd dat hij nooit MTN te terug zou keren naar Ajax. Ja, <laughs> ja. En nu, nu hoort hij natuurlijk aan wat er met Kruij is. Hij, hij weet op een gegeven moment dat de positie van Kruijf zwak aan het worden was. In, ja. in, in, in het bestuur van de raad, de raad van, van commissarissen. Ja. En nu, nu zegt het verhaal van, ja, nou ja, dit is natuurlijk een manier van verhaal om natuurlijk buitengewoon veel vraag te nemen. Ja. Maar nu kan ik me ook voorstellen dat, uh, uh, kijk, Johan Kruijf is daar dus neergezet om de technische, technische lijn uit te zetten. Hè? De, en, en nou, dan, dan, hij kwam met een aantal namen. Marco van Basten, die wilde uiteindelijk niet. En hij had, uh, wie had hij nou nog meer bedacht? Hij had nog een man. die we wil... we ja, ja, ja, ja, Ling. Die, die wilde ook niet. Misschien dacht, dacht op een gegeven moment de, de raad van commissaris wel van... Ja, hallo, het is mooi geweest. We gaan zelf wel even zoeken. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is ook heel goed recht. Alleen... Je moet, je moet daar de juiste man neerzetten, want je kan natuurlijk wel daar iemand neerzetten die nog nooit iets van voetballen of zo begrepen heeft of zo. Maar uh, je moet wel verstand hebben van voetbal. Want ook die algemeen directeur, die gaat over het aankoopbeleid. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja precies. Die gaat zelf. Die, die, hij zoekt uh, die algemeen... Dus dan zou Louis van Gaal zou dan dus beslissen van nou, wij wij kopen weet ik voor wie. Ja, ja. ja, uh, ja. ja. Ja, dat ja. is natuurlijk wel, uh, Dan moet je wel iemand hebben die dat, die dat. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk ook. Want dat is die ja. blind dan ook weer verprutst dus, natuurlijk dus, bij Ajax toe. Dus, dus je kunt wel zeggen, ik zet daar een zakenman neer. Maar als je iemand bij de Shell neerzet, maar die moet dan verstand hebben van olie. Ja, ja, precies. Het heeft geen zin om een uh, om iemand van uh, die verstand heeft van textiel om die bij een oliebedrijf nee. neer te zetten. Ah, nee, ah, dat, ah. daar heb je gelijk en daar heb je gelijk. Hey, ja. dus, uh, kijk, dus als jij uh, een, een, een club wil leiden, met, met met een met een voetbal. Uh, met de voetbalachtergrond, dan moet je iemand neerzetten die ook verstand heeft van voetbal. Ja. Tenminste. Ja. Ervan uitgaan dat hij verstand heeft van voetbal. Ja, precies. Ja. Dat je er, ja. Nou? Duidelijk Maries, ik zet erbij, ja. Ja, bij, bij het appeltje en bij het peertje zet ik er even een streepje neer. Hè, bij, bij zowel Louis als, uh, als Johan, maar uh, de, het, het verhaal is nou, ja. daar. Ja. Al, als, ik dan, als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor Johan da, Dat dacht ik al, dat dacht ik al wel. Ja. Ja. Ja, ja. zet ik daar nog een extra streepje bij. Dankjewel Maries. Oké, wel Even kijken. Herman, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met jou? Ja. Hoe heet jij? Ik heet Luc. Luc. Ja. Dag, Dag. Goeiedag. Aangenaam. Ajax um... moet een Gordiaanse knoop doorhakken. Ja. Dat gezeur over die Van Gaal en trouwen. Ja. Ja, het is wel, een, het is wel echt een. Uh... Ja, nee, nee, ik weet wat je erover denkt, dat heb ik net gehoord. Ja. Dat hij mij naar vroeger, ja. die van Gaal en kruif, dat moeten ze eens een keer gewoon weg. Weg, weg, wegvegen. Ja, ik wist dus helemaal niet dat dat een soort van privé uh, ding was. Ik dacht dat dat zal wel iets te maken hebben met, uh, met voetbal of zo, maar het is dus gewoon een twisten. Ja, ik kom dat... even terug op die Gordiaanse knoop. Ja. Nog Van Gaal, nog Kruif, allebei Kruif terug naar Barcelona, Van Gaal, naar Noordwijk of weet ik waar die woont, of Portugal. Ja. Ze moeten gewoon Jan van Halst daar benoemen. Jan van Halst? Jeetje. Jawel, die staat bij Twente, dat is mijn club. Uiteraard heb ik daar wel van gehoord. Maar waarom Jan van Halst? Hij is een enorme voetbalkenner. Zeker. Een analist. Ja. En ook heel zakelijk ingesteld. Ja, ja. En hij heeft uh, even uh, uh, de kunst kunnen afkijken bij Moensterman. Dus wat dat betreft uh, zou hij toch wel moeten weten hoe het werkt nu. Precies. Ja, dat is, is misschien wel wat. Het maar is hij wel Ajax genoeg? Want ik kan me herinneren dat hij ooit bij Ajax heeft gevoetbald. en dat het toch niet echt een Ajax-type was. Nou, oh, daar weet ik niet Nee, Dat kwam omdat Kou Adriaan zijn uh, kleedkamer bij uh, stalde. Oh ja? <laughs> wat, dat kan de... ken je niet? Nee, dat ken ik niet. Nee, vertel eens. Oh. Ja, maar dat doet helemaal niet te oh. zaken. Okay. <coughs> Het gaat erom dat de Jaakse een leider moet komen. Een, gewoon een, uh, iemand met verstand van voetbal, helemaal zaken. En Jan van Hals is zo'n type. Ja, ja. Nou, ik, ik, weet je wat? Ik maak gewoon... Uh, ik heb een van Johan Cruijff, van Louis van, van, Gaal, van Gaal... En een, Jan van Hals ik staat erbij. Ik al die ego's, al die ruzie in die club. Ja. Laten ze maar kijken naar AZ. Wij in Noord dat vernoord. Ja. Wat wel dik bovenaan staan. Nou, of kijk naar Twente, waar het echt fantastisch gaat. Precies. Ja. En ik denk dat ze bij Twente, denk ik... Tenminste, ik weet niet helemaal zeker of dat zo is... Maar volgens mij is daar de baas... Is gewoon de baas over de club. En bepaalt inderdaad de kleur van de stoeltjes. En, uh, en dan ik hebben ze heb gewoon... Wat zeg je? Ja, ben vertrent, hè? Ja, klopt, klopt, Er Klinkt niks over Riesels in jouw tent. Ja, maar ik heb dat allemaal aflopen, Leen. Want uh, ik ben ja, ik zat op een gegeven moment zat ik bij de lokale radio en toen dacht ik, nou weet je wat? Ik moet, ik moet. Ik uh, ja, al... moet hoger opkomen. Ja, ik moet hoger opkomen en dan moet je op een gegeven moment toch een, ja, keer een ja, beetje, ja, moet je een je beetje je van het accent af. Alle tijd, s'nachts uh, radio doen. <laughs> ja. Ja. <laughs> dat is niet heel erg hoger op, hè? Nee. Kleine nee, maar stapjes, maar dat hè? Dat is mijn opmerking. <laughs> ja. En dan zijn ze van alle gala's eraf. <laughs> ja. Nou, ik zet hem erbij, Herman. dankjewel. Hey. Fijne nacht nog. Aju. Mark, ga ik eens even kijken wat die... Mark, Goedemorgen. Hoi, hey. uh, Luc. Hey. Er is al heel veel gezegd. Ja. Uh, ik... Ik moet even uh, een beetje in de gaten houden. Mm -hmm. Ik vind het wel grappig dat je helemaal accentloos spreekt. Want ik vind het wel grappig dat de mensen die vaak zo'n cursus hebben om er vanaf te komen, dan hoor je nog het accent. Ja, mee. maar ik heb echt twee jaar lang. Ik zal wel eens een keer een bandje meenemen, maar ik heb twee jaar lang echt als een melood gepraat. Geweldig. <lacht> ja, uh, uh, <lacht> ja. Humor. Uh, maar alle gekheid op een stokje. Ik vond eigenlijk dat de man voor mij. Mm -hmm. dat die hele slimme dingen zijn. Want ik vind eigenlijk allebei. Uh, wordt het erg moeilijk natuurlijk met het enorme ego-gedoe. Ja. En, uh, maar in principe, ik denk dat in dit geval uh, van die twee is Johan van Gaal, Johan. <laughs> Louis van Gaal bedoel ik, ja. de beste omdat, uh, ja, wat je net zei, van, uh, ze hebben natuurlijk uh, Johan Cruijff uh, zeer vies behandeld. Ook uh, Ten Havel, of, hoe heet hij ja. Ja, ja, ja, die ken ik ook, ja. En, en, die, en die blijven er allemaal lekker zitten terwijl dan Johan weer terug zou komen. Mm -hmm. Ik geloof er niet zo in. Nee. En daarbij weet je, weet je heel veel dingen, Weet je ook niet precies, ze zijn allebei stervens eigenwijs. Ja, ja, heel erg. En, en dan denk ik, op, en dan moet ik eerlijk zeggen: dat verbaast me wel eens. Dus ze doen allebei goede dingen en ze zijn enorm goede trainers, maar qua hebben ze hebben toch een soort persoonlijkheidsstoornis. Dat je bijna kunnen zeggen. En ik moet eerlijk zeggen dat Louis van Gaal in de media vind ik natuurlijk uitermate komisch. Dat vind ik ook wel een leuker stofje. Ja, dat is waar. Ja. Ja, wat je zegt inderdaad. kijk Persoonlijkheidsstoornis, ik weet niet of dat helemaal zo is. Maar het is inderdaad het zijn wel... Je, je, je, je, stel, het, is, het zou jouw baas zijn. Of jouw collega. En, uh, kijk, en, en Johan Cruijff is niet Johan Cruijff, maar gewoon je buurman. Als dan als die dan op die manier tegen jou praat en zo koppig is en en en en en, en, en Louis van Gaal precies hetzelfde, dan denk je toch op een gegeven moment denk je wel van joh, doe eens normaal joh eigenlijk. Ja, en, en het gekke is, vind ik ook zeker bij uh, bij Louis van Gaal ook dat hij altijd gedonder heeft met de media en het gewoon niet af kan leren, terwijl ik mee met te Wat dat hij een vrouw heeft die ook nog in de PR actief is. Die moet toch gewoon eens een keer bij zijn oren pakken van, <laughs> dit moet je niet doen want in Nederland lach je uit. Ja, ik heb dus, al eens gehoord gehoor van, uh, dat, dat vertelde Raoul Heertje vertelde dat, dat uh, Leo Beenhak, die heeft een beetje datzelfde hè, dat, uh, dat met de pers, en die, die, die, die doet het gewoon expres. Dat is, gewoon zijn, ja. dat is gewoon zijn ding. Misschien dat Louis van Gaal het ook wel doet. Dat hij het gewoon leuk vindt om, uh, om een soort van de, de boeman te zijn. Ja, maar zijn. ik zie bij Louis te vaak dat hij uh, zich gaat meeslepen door een soort... Uh, door een soort iets, terwijl, terwijl uh, Benakker die, die heeft wel een soort laconiek wat volgens mij bij hem uh, Ja, dat, uh, dat, dat makkelijk heeft Benakker, een beetje. En dat, is, dat kan je ook heel makkelijk hebben als je genoeg geld hebt. Ja. hebt. Je zit met lekker richting pensioensgerichte leeftijd en noem maar op. Ja. Maar wat, ik, wat ik ook wat ik een beetje een raar verhaal vond, uh, als we de discussie misschien iets breder mogen trekken. Mm -hmm, dat uh, bent gewoon heel erg op zijn, op zijn persoon wordt aangepakt. Blind. Yeah. Ja, echt zo van, het is, ja, vieser, ik zei geloof geloof niet, maar echt uh, kwamen we allemaal naar uh, eigenschappen. Ik denk, nou... Uh ik ja. weet niet of er veel mensen zo over hem denken. En het werd maar gewoon allemaal in de media gegooid. En... Ja, het is niet heel zakelijk meer hè, op een gegeven moment. Nee, dat, nee. dat denk ik ook. Van, het is allemaal uh, een en al emotie. En natuurlijk ook lachen met voetbal. Ja. En misschien hebben we het wel nodig met z'n allen in de crisistijd. Ja, misschien moet het maar even doorgaan. Nou, het is wel een soopje. Maar... Ik heb straks heb ik een uh, ik heb, uh, tussen vijf en zes heb ik Jeroen Stomporst uh, in Crack the Playlist. En draait hij zijn favoriete platen. En ik heb hem al even voorgesproken. En die zei ook van ja, het is wel echt, uh, het, is natuurlijk al, het is natuurlijk een heerlijke soap eigenlijk hè. Stiekem. Ja. Ja. ja. Het is, het is waanzinnig. moeilijk. Ik heb hele stukken ook niet zo goed gevolgd. Maar nu, de laatste twee dagen, heb ik het wel weer gevolgd. En denk je echt van. Oh, en wat ook, wat ook uh, grappig is. Dat, dat uh, Johan Cruijff moest het horen van een vriend. Ter, ter, ja, hij was volgens mij zelf waarschijnlijk in Barcelona. Dus mm. dan staat heel Nederland in, in brand. En, uh, en hij moet het dan toevallig horen van een vriend. Ja. Wat, ik trouwens, wat ik trouwens een zwarte band vind. Is dat, dat iemand. Uh, heel veel in het buitenland zit. Terwijl die wel een club moet zijn. Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Zit hij de hele dag in Barcelona? Ja, dat werkt niet. Hè? Dat werkt niet. Dan, kan ik toch een, dan heb je niet uh, de geur of de dingen. Dan pak, dan pak ik niet alles mee. Nee, nee daar ben ik, ben ik helemaal met je eens, Mark. Zeker. Eh, dankjewel. Oké. Okay. Uh, nou, la, laten we er van genieten. Ze zijn belangrijke dingen. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Laten we het in, in Gosland niet altijd serieus nemen. Zo belangrijk is het inderdaad niet. En uiteindelijk dus is er ook nog kampioen mee geworden met de ge... rode Dat is waar, ja. ja. Ja, dat is waar, ja. Maar dat gaat dit jaar natuurlijk niet gebeuren, hè. Dat, uh, nee, dat dan... zit er Maar ah, ik ben ook erg twente dus dat is anders. Heel goed, heel goed. <laughs> Dankjewel, hè. Nu... Oké. Okay. Even kijken, uh, we doen uh, Jelle en Kees nog. Jelle, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het? Ja, een beetje mistig op de weg, hè. Ja, oh, je zit op de weg. Voorzichtig, hè. Ja, ik ben onderweg naar HoiJoh, mijn dienst zit erop. Ja, eh, uh, ja. ja. waar, waar kom je vandaan dan nu? Ik uh, ben uh, planner uh, bij een taxibedrijf. Oh, ja, dan, dan zit het werk erbij bijna op natuurlijk zo rond half vijf, dan ligt die erin wel in zijn nest. Ja, nou, maar ik ga voor Johan Cruijff. Ja toch, Johan Cruijff? zit ik dat er ook bij? heb. je hij die vijf? Nou, denk maar aan het verleden, de nummer 14, de, de meester in Amsterdam, dat is maar één en dat is uh, in mijn ogen uh, altijd al Johan Cruijff geweest. En uh, waarom ben uh, wij nou aan de kant gekomen voor uh, die verhaal? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, nou inderdaad, dat is, dat is maar één goede keuze. Ik ben wel geen Ajax-fan, ja. want ik uh, was in Friesland, dus dan weet je wel... Uh... Het zou wel Heerenveen zijn dan, hè? of Kanburen, kan ook. <laughs> Heerenveen natuurlijk, hè? ja. ja, ja, ja, ja. Maar, maar Johan Cruijff is... Uh, uh, ik, bedoel, het is dat, ik heb hem nooit zien voetballen, hè? dus dan heb ik, ik heb iets minder met Johan Cruijff dan, uh, dan mensen die hem ook echt hebben zien spelen. Maar als ik Johan Cruijff zie, dan denk ik altijd van, ja, het is toch een beetje een rare man. Nee, maar uh, ja, ik heb uh, Johan Cruijff de zaken zien spelen en uh, ja, nummer 14 uh, die vergeet je niet. en uh, hmm. hij, uh, hij staat uh, bij mij uh, ver boven uh, Louis van Gaal. Ja, ook, ook ondanks dat Louis van Gaal de Champions League, ik dat is een fantastische trainer, hè, Louis van Gaal. Ja, zeker, maar uh, nee, uh, die moet normaal maar zien dat hij zoveel uh, presteert als Johan Cruijff en dat brengt hij uh, tenminste nooit niet. Nee, nee, nee. duidelijk, geen spel tussen te krijgen. Johan Cruijff krijgt een streepje bij, dankjewel Jelle. Oké. En voorzichtigheid Nog een fijne uitzending, ik ben bijna thuis. Denk zo ook lekker mijn beetje op. Ja, da, ja, ja, dat is ook zo. Gelijk heb je, gelijk heb je. Het is hier koud in de studio, joh. Okay. Lekker, lekker onder de dekens. Liggen, hè? Tot later, hè. Jij. Doei, Even kijken, Kees. Leuk. Ja. het <lacht> is. Daar, He, leuk? daar is Kees. Ik dacht, voetbal, nou daar, daar doen we nou, Kees daar geen plezier mee. <laughs> ja, dat dacht nee, ik ja. Ik dacht ook een weekje over te slaan, maar ik, <laughs> ik vind dit zo'n interessant onderwerp. Want het gaat eigenlijk over management. Ja. Uh, nou, <laughs> ja. het, gaat, het gaat niet meer echt over, het gaat niet meer echt over het voetbal, het gaat over, over die, die vreemde personen en de, de, de management ja, erachter twee, en zo. twee uh, zeer getalenteerde personen die dan zo de hakken in het zand zetten tegenover elkaar, terwijl ze helemaal niet meer nadenken. Nou, misschien uh, zou, dat krijgt dan ik van, nou, misschien zou die Van Gaal nog wel enig talent hebben of ja, zo, of, ja. weet je wel, want eigenlijk heeft Van Gaal, ik vind het ook een rare vent, maar... Hij heeft wel heel veel goeds gedaan overal altijd. Ik heb hem nog een keer op een bus zien zitten in Amsterdam joh. Mm -hmm. Helemaal enthousiast. En uh, uh, ja, dat is prachtig. Ja, nou, het, is ook, het is ook een uh, uh, uh, man die uh, uh, in de lute ook best veel goede dingen doet voor de samenleving ja, en zo. Hè. Hij doet heel veel met verstandelijke gehandicapten. Maar daar heeft hij natuurlijk een binding mee. Want als hij dan zegt, ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom tegen Johan Cruijff? Ja. <laughs> <laughs> maar wist jij dat, dat, dat zij dus eigenlijk ruzie hebben omdat er een soort van privé is? Ja, dat hoorde ik net. Ja, ik wist het ook niet, maar dat is toch kinderachtig eigenlijk, ja, ja, volwassen ja, mensen, omdat, joh? Omdat die, omdat die uh, ja... Dat kun je dus hebben, dus dat je dus op een verjaardag niet komt of, of wat dan ook. Ja. Dat iemand dan denkt van nou, uh, hij, hij neemt me niet helemaal 100%. Nee. En Johan Cruijff, dat bleek uit uh, een interview, die denkt dus dat hij gewoon op één lijn staat met de president van Amerika. Ja, <lacht> ja. Nou, dat is ook bizar eigenlijk. Ja, hij denkt dat hij... Ja, het is echt, het is groothuiswaanzin. Misschien, ik ja. denk ook wel van allebei hoor. En dat komt ook omdat ze natuurlijk bakken met geld hebben ja. en uh, ja... Ja, als ik, ja. Eh, als ik alles vanaf de... Stel, ik werk bij BNN. Dus ik denk dat ze eigenlijk heel goed samen zou kunnen werken. En als ik zou mogen kiezen, mm -hmm. zou ik uiteindelijk, denk ik, toch voor Van Gaal kiezen. Nou, Want Johan maakt er ook een klein beetje een zootje van. Die, ja, hoor. Die, ik heb diezelfde neiging om toch een beetje voor Van Gaal te kiezen. Ook omdat hij... Ja. Ik heb toch bij Van Gaal net iets... Gewoon wel echt meer het idee dat hij ja, met beide benen op de grond staat. Ja. En, met, bij, en bij Cruijff denk ik toch van ja, een beetje als zo'n koning vanuit Barcelona regeren. Ik weet niet of dat wel zo ja, nou, verstandig is. Daar is hij natuurlijk God. Ja. Ja, ja, daar helemaal natuurlijk. Ja. En dan staat hij ook voor zijn huis, wordt hij geïnterviewd. Want dat herken ik dan. Dat is, dan staat hij voor dat dingetje buiten zijn muur. Oh, die grijze muur, ja. dat is van hem. Dat is zijn... Oh ja. Ja, ja, ja. En hij laat dat spulletje even overvliegen. Die uh, andere commissarisleden met vrouwen. Ja, en, uh, en dan is ik... Dit is natuurlijk ook het borrelgesprek op het verjaardag. Ik was wees nog op verjaardag. Nou, ze wou het er eigenlijk niet over hebben. Ja, nou, hij... Euh, hij wel goed voor elkaar, zeggen ze dan, die kruif. Ja. Maar ik denk dat hij zijn hand overspeeld heeft. Denk ik ook. Ik denk dat hij op een gegeven moment... Uh, uh, en ik denk ook... Um, ik denk dat hij weggaat. En ik denk dat hij ook denkt dat... Um, dat dan al die mensen die zeg maar, onder hem zaten, dat die ook meegaan. Maar volgens mij valt dat wel mee, want die hebben ook ja, allemaal... Nou, die moet ook weer voor de brood kiezen natuurlijk. Ja, ja. Dus ik denk uiteindelijk inderdaad dat, uh, dat het allemaal uh, voor Ajax... Uh, misschien heeft Cruijff wel een hele goede aanzet gegeven... Als je dit hoort. Mm, yeah. <laughs> want ik vind hem heel sympathiek hoor. Yeah. Maar uh, tot iets uh, goeds voor Ajax, want het is nou gewoon een klerenzootje het Ja, is, het, het is bende. Is belachelijk ja. nee, voor zo'n groot bedrijf. Ja. En waar jij zei van nou, misschien moeten gewone mensen daar eens een inspraak krijgen. Ja, gewoon uh, misschien eh, uh, nou, weet, ja, weet ik veel niet, ik zou niet uh, die, uh, die ja. hooligans er neerzetten. Maar gewoon, van de, weet, ja, gewoon mensen met verstand van zaken, gewoon die een uh, personeel- en arbeidsopleiding hebben gedaan of zo. Noem maar wat. Ja, ja. <laughs> ja. Dat, uh, misschien is dat helemaal niet zo'n slecht idee. Dat is leuk, hè? Luc? Ja, voetbal. Ja, ik vond, ik vond het trouwens een goed onderwerp. Ja. Want er werd gebeld. Nou, en ik, ik hoop, jij stopt er nu mee, geloof ik. Want het is. Oh, nee, nou, ik, nog nog, ik heb nog twintig minuutjes. minuutjes. Oké, okay, nou, ik ga lekker luisteren hoe dat verder gaat. Ja, dat is, goed. Het leuk. dat is goed. Dankjewel, Kees, voor het bellen weer. En we spreken elkaar later Doeg. weer. Hoi, hoi. 0800-121, 0800-121. Er wordt echt driftig gebeld, maar doe dat absolu absoluut. Want we zijn een lijstje aan het samenstellen. Johan Cruijff slash Louis van Gaal. Ik heb mijn eigen keuze nog niet gemaakt, maar ik neig een beetje naar Louis van Gaal. Misschien dat je me kunt overtuigen of... Juist overhalen om daar inderdaad voor te gaan, of te overtuigen dat, je, dat ik toch voor uh, Johan Cruijff moet gaan. Wie kies jij, Johan Cruijff of Louis van Gaal? 0801121. Het sharp en de Magnetic zeros, zo heet het uh, eigenlijk, is een uh, geheel uh, totaliteit. En het liedje heet Home. Ik heb het een beetje gemist toen het uh, opkwam. Of is het nog aan het opkomen? Ik, ik, heb het, uh, ik hoor het niet voor het eerst, maar het is niet dat ik denk... Uh, Hey, dit, uh, dit uh, heb ik heel vaak gehoord. En dat komt denk ik door mijn Amerika-reis of zo. Ik ben namelijk nou naar Amerika geweest. Goed, um, ik uh, vanmorgen, ik zat... Uh, het was raar, joh. Ik lag in bed. Ik was om half acht aan naar bed toe gegaan. Mijn uh, inmiddels vrouw, die, uh, die was naar het bios. Vroeg met zus. En, uh, um, en ik lag in bed. En ik werd op een gegeven moment wakker. En ik hoorde geschreeuw, joh. En echt ah, En ik dacht, wat is hier aan de hand, joh? Dus ik, uh, ik loon naar beneden toe. En ik dacht: van nou, die worden daar, die worden daar de, er is iemand in ons huis die wordt daar vermoord of zo. Maar bleek dat het een film was. Maar echt, ze hadden een hart staan. Ik dacht: doe eens normaal. Maar uh, we, hebben het over, uh, we hebben het over Ajax. En in het bijzonder over Louis van Gaal of Johan Cruijff. En daar kun je voor bellen. Uh, wie kies jij? Heel simpel vraagje eigenlijk, hè, vannacht. Johan Cruijff of Louis van Gaal? 08011210801121 En Marianne, die heeft dat gebeld. Goedemorgen, Marianne. Ja, hallo. Je bent uh, de eerste vrouw vannacht. Ja, ik had al eerder gebeld, maar toen was ik niet per se een uitzending. Maar ja, er belde inderdaad niet één vrouw. Maar nee. ik heb ook niet echt verstand van voetballen. Dat maakt niet uit, ik ook niet hoor. Maar ik ben voor Johan Kruijff, Want uh, Van Gaal hoorde ik, ik volg het wel op de radio. Die is al eens technisch directeur geweest bij Ajax. En mm -hmm. daar ging hij zich ook overal mee bemoeien. Ja. En toen zei ze ik wel steeds dichterbij. En op laatst zat hij bijna op het voetbalveld met zijn stoel. Ja. En dan ging hij zich ook met de training bemoeien. Dus... Uh, ik denk niet dat dat gaat. En nee. bovendien, uh, toen was dat niet in Spanje dat hij toen tegen een journalist riep, go home to your country. En ja, hij heeft bijna altijd ruzie met journalisten. En wat ik ook niet begrijp, en ik dacht wel dat hij eerlijk was. Want als hij nou weet dat het buiten om Johan om geregeld is, dat hij daar dan toch op ingaat. Ja, dat, dat klopt toch ook niet, hè? Nee, nee. Ja, dat is wel een goeie dat je dat zegt, Marianne, Want inderdaad, er wordt de hele tijd gezegd dat, uh, dat Johan Cruijff... zo in de maling is genomen door de uh, raad van commissarissen. Ja, die, die willen er op deze manier denken tuurlijk. uit te werken. Gewoon. Tuurlijk, tuurlijk. En dat, dat, dat, dat straalt er van alle kanten af. Maar inderdaad, wat je zegt, Louis van Gaal wist dat ook natuurlijk. Want die heeft al die uh, gesprekken gedaan zonder... Kruif. Ja, dus, maar of vraag af, weet hij dat, dat dat buiten Johan omgegaan is? Want die Edgar David schijnt toch geregeld te hebben? Dat zat die, hoe heet hij nou, van Reumer, die schijnt dan ook in de bestuur te zitten. Die zat er van de week bij uh, Pauwe Witteman te beweren. Ja. Ja. Hij zegt, uh, ja, die al die contact, en die spreken elkaar, en die had hem eens gepolst, en uh, Louis had er wel oren na, maar ja, dus Edgar David heeft het eigenlijk, uh, ja, min of meer geregeld. Ja, nu is het op zich niet zo erg om dat te regelen, alleen hij uh, had het even moeten zeggen tegen, uh, tegen Kruif. En maar, maar Louis van Gaal had toch moeten weten, denk ik, dat, dat Louis van Gaal er niks vanaf is. Of denk je dat hij. Dat, ja, dat, dat vraag ik nou, ik vraag me dus af of dat Louis wist dat het buiten Johan om was. Ja. Want het KD het woord. Maar dat hij, ja, hij misschien niet wist dat Johan daar buiten gouw was. bewust Misschien hebben ze wel tegen hem gezegd van ja, uh, uh, uh, Johan vindt het prima, maar uh, zit in Barcelona en kan niet bij het gesprek zijn. Ja, alhoewel. Ja, die ruzie die komt eigenlijk door van gaal. Ik weet niet precies, ze waren met kerst, waren ze waren daar om te eten of zo, of uitgenodigd. En toen was er in de familie bij Louis iets of iets met zijn vrouw dat hij ziek was, toen moest hij onverwacht weg. En toen heeft Johan daarna, begreep ik eruit. Niet, nooit meer geïnformeerd hoe of wat. En dat heeft eigenlijk kwaad bloed gezet. Hij Aha. heeft er toch gewoon een boek geschreven, Louis, eerst ja. over zijn eigen. Het waren twee delen. En, en zelfs mee, ja, Ronald Koeman, die was er denk ik toen ook bij betrokken. Want die, die heeft, heeft dan ook nog in, uh, ja, in, in Barcelona toch. Uh, ja, die nee. was. En Koeman was trainer. Uh, oh, die was to, oh, to, nee, toen auto. Ja, maar die heeft toch ook gespeeld. Ja. Die is door Van Gaal volgens mij naar uh, Barcelona gehaald. Nee, Basel, nee, want, nee, Koeman zat, door Cruijff is hij denk ik naar Barcelona gehaald, zo, ja, ja. denk ik wel ja. ja. Ja dat is waar, want Cruijff die brak bijna zijn nek door Ronald Koeman dat winnende doelpunt maakte. Weet je, toen wou hij over, die, uh, over dat ja, schotje van die tribune springen ja. en toen bleef hij met zijn voet daar achter hangen. Ik <laughs> ja. dus, was hij ja. zo blij, toen wilde die velden, praten. Ja hij bleef gelukkig op de been, o, geluk. Het, dat scheelde niet veel. Ja. Maar, maar ja, ik, ik, ik dacht toch van ik, hij komt arrogant over, maar misschien, zei ik ook al tegen, Rick heet die aardige jongen, ja, ja. Uh, van het kan ook zijn dat hij zich een houding heeft, dat hij in een wezen eigenlijk erg onzeker is en dat hij door een soort afstandelijke houding uh, zich, uh, ja, probeert te geven, dat hij daarom arrogant overkomt. want hij krijgt ook wel dikwijls zo'n zo rood gezicht, hè, dat hij... Ja, of... Opwinding eigenlijk is nou, het hè? Ja, of van onzekerheid, hè. Dus ja. Dat zou ook kunnen, dus ik weet niet. Maar ik had hem altijd wel voor eerlijk gehouden. En ja, hij weet natuurlijk hoe, hoe de verhouding is. Althans, hij is kwaad op, uh, op Johan. Mm. En ja, dan kan ik ook niet begrijpen dat hij dan doorbewust daarheen gaat. Dat hij weet dat dat, dat het moeite gaat. Nee. Dus misschien zouden zij... Ja. Zij moeten eens een keertje met Bert van Leeuwen gaan praten van een familiediner. Nou, nee. Nee, dat vind ik niet. Ik, nee, want hij heeft gezegd, ik vergeef het Johan nooit. Ja, nee, een tijdje terug heeft hij toch twee boeken geschreven. Eén over zijn eigen of over... Ja, en toen kwam ook Ronald Koeman, werd er ontzettend aangevallen. Ja, ja. Heel veel hij is geen makkelijke man. Nee. En hij is al eerder technisch directeur geweest dan. Nu ja. zou hij algemeen directeur worden. Maar toen ging het ook niet. Ze is ook weggemoedigd. Ja, ja ik, was, ik was woensdag, kwam ik iemand van Langs de Lijn tegen hier, van Radio 1. En die zei, ja, Johan Cruijff heeft, ooit wel, heeft inderdaad ooit gezegd, ik, ik ga nooit meer terug naar Ajax. En daarna heeft hij nog ooit een keer gezegd van... ja, ik ga alleen terug naar Ajax als ik echt helemaal de baas ben. En dat zou hij dan nu worden natuurlijk, anders is technisch directeur niet. Als algemeen directeur wel. Is hij is helemaal de baas over alles. Je? Ja, verhaal, ja, dus ja, ja. Johan? Oh nee, nee ik wilde Gaal inderdaad. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat, dat zou kunnen. Maar ja, goed. Uh, ik denk dat het dat toch niet gaat. Maar ik vermoed dat dat bestuur hem gewoon op die manier. Dat ze nu een beetje mot had de laatste tijd met Johan. En dat ze dachten van op deze manier. kan hem er handig uitwippen. Want dat uh. is een aardvijand. Dus dat gaat nooit samen. Dus. Maar ik vind het wel sterk van Johan. Dat hij zegt Dat iedereen dacht van. Je gaat gelijk uh, zich bedanken als bestuurslid. Maar dat hij dat niet doet. Ja, hè? dat vind ik ook al. Dat zou ik zelf ook hebben gedaan. Maar ik zou zeggen. Ik zou ook oh, Blijf lekker zitten hier. Dan, ja. uh... en, en die verhaal die kompas als het ooit wat wordt, die kompas in juli, hè? Ja, ja, ja, ja dat vind ik ja. ook zo vreemd dan, Ja, ik... gaat eerst de eerste wereldreis las ik ergens op Twitter maar Ja, maar toen ik... zei ze, het is nog niks op papier. Het is alleen maar mondelingen toezegging. Hmm. Maar ja, ik, ik, ik sluit. Ik, ik blijf... Ja, Johan die kan natuurlijk sowieso blijven zitten dan tot juli, als hij dat uh, wil. Maar ja. nu, uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe die vergadering dan morgen afloopt. Want ja. dan zou dan. Uh... Ja, toch de keuze misschien gemaakt kunnen worden. En dan kan het bestuur eventueel weggestuurd worden door ja, de leden. Ja, ja, ja. ja, dat kan, hè. Dat kan zomaar gebeuren, ja. Maar ja, zou ik op zich wel goed vinden. Maar ja, dan moet je ook weer een heel nieuw... Uh, ja, joh. bij elkaar. Het is een puinhoop, is het daar. Echt maar wel. Maar ik, ik vind het wel gek, want hij had dus mensen aangesteld. Bergkamp en... Uh, hoe heet die? die Jong? Nee? Uh, Wim Jong en Dennis Bergkamp. Ja, ja, ja. Ja, en, en, oh ja, en die ander is dan al trainer. En hij had toch eigenlijk die... Uh, wat ik ook geen sympathieke jongen vind, hoor. Die... Uh, die nou weer in eer hersteld is, dus die had hij toch al of min of meer afgeserveerd. Want die functie die had die me, was min of meer opgegeven. Oh, Danny opgeven. Blind. Danny Blind, ja. Ja, die. Ja. Die was min of meer opgegeven. En die wordt nou opeens technisch directeur. Dus ja. Nog een, ja, ze een stap hoger. Maar volgens Johan was die functie eigenlijk overbodig. Ja, er was een, een functie waar ze jarenlang hebben ze die gehad... en hebben ze eigenlijk nooit eens uitgehaald. Dus nu heeft Johan gezegd van, nou weet je wat, we houden daar gewoon mee op... Met zo'n technisch directeur dat doen we wel, op een, dat dat verdelen we onderling ja, of zo. Dat dus nu heeft die die, dat, die die vier anderen, hebben dus tegen achter Johan omheen hebben ze die weet die Danny Blind weer, nee, is hersteld en ook nog eens uh, een uh, van gaal aangetrokken. Ja, ik, ik denk dat het gewoon een manier is om hem weg te werken. Ja. Ik maar zet... ik, ik, ben, ja, ik ben voor Johan en al die verhalen van hij zelt zich op één lijn met de president van Amerika dat denk ik dat er gewoon roddels zijn. Hè? Want hij is juist heel bescheiden, heb ik van de weken nog een, go een goede vriend van hem horen zeggen. En, mm. uh, maar ja, uh, ik, ik, ik vind hem gewoon, gewoon op, op het gezicht, vind ik hem gewoon sympathieker. Hij komt voor mij goed over en inderdaad uh, ja, niet, niet zo arrogant als, als, als van Gaal. En, ja. en, en zeker niet. Ja, hij heeft natuurlijk uh, een, een geweldige carrière gehad. Dat hè? sowieso, dat is da dat en is staat buiten hij is hij zeker. Dat je over opschept. Ja. Nou ja, hij mag er trots op zijn. Dat is ook zo. Dat is ook ja, zo. maar hij schept daar volgens mij helemaal niet over. Nee, wou alleen maar de jeugd. Uh... Ja, hoe heet het? Club, zeg maar, die wou die dus goede techniek uh, bijbrengen. En, en dat, dat is eigenlijk zijn enige doel: om, om dus die, dat jeugdelftal dus, uh, ja, dus tot betere prestaties ja. te brengen, ja. natuurlijk. Dankjewel, Marianne. Ja, Je maar, hebt toch best dat... veel verstand voor voetbal, vind ik? Helemaal niet, Jeveel. maar ik volg, het, ik volg het gewoon op een afstandje. Ja? ja, nou, dat. En daar maak je een mooie analyse van, vind ik wel, ja, toch? dat is iets soms beter als dat je er bovenop zit. Ja. Zeker, ja, want uh, ik uh, ben okay. een stuk wijzer geworden. Dankjewel, Marianne. Hey, groetjes. Dan gaan we nog naar, uh, naar Roberto. Goedemorgen, Roberto. Roberto. Buenos dias, senor. Ah, mooi. Mooie stem en een mooie naam. Ma, gracias. <laughs> nou, uh, ik zou mijn mening geven over... Cruijff uh, en Van Gaal. Dat ja. zijn gewoon twee grote ego's. Mm -hmm. En weet je toevallig wat verschillen ze eens Johan Cruijff? nee. Johan krijgt je ongeneeslijk beter. Ja. Had dat diezelfde. Ik vind helemaal geen fuck aan het hele voetbal niet. <laughs> nee. Nee, echt niet. Ik. ik, ik, ik. Boe, ik heb. Uh, ja, andere sporten. Ja? Zoals wat? Zoals uh, nou, autoracen. Oh ja? Dat, uh, dat, dat vind ik heel uh, En heb je daar niet van die, van die mannetjes en ego's rondlopen in het autoracen? Ook wel. Ja. Ja. Maar dat, uh, dat kan je eigenlijk in elke sport, kan dat uh, kom je er tegen. Ja, ja. ja het is toch, het is toch uh, de, de, misschien is het toch gewoon waar veel geld in omgaat en waar mensen stinkend rijk zijn, ja, ja, ja. Dan, uh, dan komen die ego's naar voren. <laughs> dan, dan komen de kapzoners tevoorschijn. Ja. ja, ik hoop dat over een paar jaar wel zoveel kapzoners te hebben dat ik kan stoppen met werken. Ik hoop over een paar jaar zoveel kapsonig te hebben... dat ik kan stoppen met werken. Maar dat zal wel niet gebeuren, Frank. Ja, ja. Gek. Nou ja, goed. Maar dan weet ik niet bij wie ik dan nu uiteindelijk... mijn streepje moet zetten. Nou, geef hem beide, alsjeblieft. Oké. Dus dan gewoon iemand anders. Dus en Johan Cruijff en Louis van en gewoon opnieuw beginnen eigenlijk. Juist. Dat is het. Doe ik dat, denk ik. Weet je, dat voetballen... Nee, ik... Hoe vind je het voetbal, jij het zelf? natuurlijk? Voel jij daarvan? Ja, ik vind het leuk om te volgen. Het voetbal een beetje. Uh, dat gedoe eromheen, die soap, Ja, zal, dat zal me echt allemaal worst wezen. En dat ik, ik ligt er ook niet helemaal... Ik ligt ook niet wakker van. Ik vind altijd zo... Soms heb je wel eens van die uh, ja, volwassen mensen... die zo druk zijn met het voetbal. en Dan uh, ja, ja, ja, ja. denk ik altijd, joh, joh, joh, uh, het is maar een spelletje. Ja, ja dat of, denk ik dan echt. Of, mag je hey, of, of weet je wat ook zoiets is? Bij... Uh, bij jonge spelertjes, weet je wel, dat die ouders langs de lijn staan. Oh, ja. Van, uh, slaan van zijn bek, maak. He, uh, trouwens, he, ik, nog iets. Mm -hmm. Ik was eens dus een keertje bij een... dat je het Ajax Ja. Yeah. Jaren terug. En uh, toen hoor ik achter me, hoor ik steeds van... Hup, hup Ajax slaat zijn tanden op de bek. En later, hup, fijn slaat z'n ton op de bek. Ja. Yeah. Ik draai me om, ik vraag aan hem meneer, wie bent u eigenlijk. Hij zegt van niemand, ik ben <laughs> Robert, dankjewel voor je ja, verhalen. je Goed. Uh, ik denk dat het wel een beetje Johan Cruijff en Louis Vergaal uh, eind is. Volgens mij is het... Nou, het is potverdorie gelijk geëindigd. 6-6. 6 punten voor Cruijff. 6 punten voor Louis Vergaal. Ik stuur het maar op naar Ajax en dan uh, kijken of ze wat meer kunnen. Vanmiddag is er dan die vergadering misschien dat, ze, uh, misschien dat ze er wat aan hebben. Het zou zomaar kunnen. Dit is Hoeveel van ik en Sometimes in 4-7. Yeah. Mijn hele studententijd heb ik hierna geluisterd naar dit soort muziek. vond het fantastisch. Fantastische plaat ook. Hoe vervang ik sometimes. Zometeen Crack the Playlist met Jeroen Stompos, presentator van Studiosport. Veel gezien in deze hele kruifsoop. Zometeen Crack the Playlist in 4-7.